Goedemorgen, we zijn weer terug en het is uh, inmiddels uh, één minuut over vier. En Christiaan Bonenbakker heb ik even niet gehoord met zijn uh, journaalbericht. We zitten hier helemaal elkaar aan te kijken, uh, totaal in het ongewisse wat hier uh, technisch aan het gebeuren is. Maar goed, dat is ook weer heel verrassingsvol. Goedemorgen, welkom terug bij de uitzending van 21 juli. De op één na laatste keer dat wij uw nacht verrijken met dit inmiddels 12 jaar oude programma. Vanaf 1 september neemt de VPRO deze zendtijd over. En de volgende informatie is daarover bekend. Hoewel wij afscheid moeten nemen van het programma Nachtvluchten... kunnen wij u mededelen dat al het moois wat de publieke omroep in archief heeft staan... niet verloren zal gaan. Vanaf september zal het nieuwe programma Woord van de collega's van de VPRO van start gaan. Ook in Woord staat het rijke audio-archief van de publieke omroep centraal. Net als bij nachtvluchten hoort u roemruchte interviews... legendarische stemmen en parels uit het archief van alle tijden en genres. Woord gaat verder met het presenteren van het gesproken woord... dat de publieke omroepen hebben uitgezonden. Begin 2013 zal de NPO een aansluitend digitaal platform lanceren... woord.nl, waarop dat gesproken woord van de publieke omroep radio ontsloten gaat worden. Dus naar Ik Aanneem een heel waardig opvolger van Nachtvluchten. En we nemen gewoon even een voorproefje met een bijdrage van de VPRO getiteld Boeken. In deze aflevering een rondleiding door het Letterkundig Museum in Den Haag... Onder leiding van Stans 1 Huis. Programmamaker Wim Brans laat zich meevoeren. langs de stemmen van schrijvers uit de jaren 50. Destijds op langspeelplaat uitgebracht door Querido. We horen onder meer voordrachtfragmenten van Victor E. van Vriesland. Harry Mullish, Nessio. Anthony Donker en. Ina Boudier-Bakker. Adriaan Morien vertelt hoe de opname in april 1959 tot stand is gekomen. We gaan in het Goede Gezelschap van Wim Brands terug naar oktober 1992. Luistert u naar boeken. Ik ben al enige tijd aan het zoeken naar plaatjes met schrijverstemmen. Zoals die eind jaren 50 begin jaren 60 in de handel kwamen. Stemmen van schrijvers heette het project. Bedacht door uitgeverij Querido. Ik zal u een voorbeeld laten horen. Victor van Friesland. Askeze. streek die in de nacht verstierf. Donker klagen zonder rust of duur. Vindt nu dag na dag en uur na uur. Haar die uw hart zocht van dat het dier. Echt was het smachten, niet wat ge u verwierf. Koele wij niet, maar het dorstend vuur. Draag gemis niet langer als tortuur. Dit is vrede voor wie altijd zwierf. In het dorsten zelf ligt de dronk. In uw eigen diepe onstilbaarheid ligt de liefde die ze u nimmer schonk. Wend u van de waan van ruimte en tijd. Denk haar ogen... Nooit, nee, nooit nog blonk stralender daarin haar tederheid. Victor van Vriesland, op een plaatje uit de serie Stemmen van Schrijvers. Later, later dan de jaren 50, toen Stemmen van Schrijvers werd bedacht, kwamen er nog een paar series bij. De zogenaamde Literaire Grammofoonplaten, bijvoorbeeld. Een onderneming van uitgeverij De Bezige Bij en Philips. Luistert u naar een fragment uit De Tweede Zang uit de roman Het Stenen Bruidsbed van Harry Mulisch. Zoals in het paleis kristallen luchters en schitterende kronen... de afmetingen van de feestzaal doen uitkomen... en glimlachend over het marmer schrijdt de president... aan zijn arm zijn vrouw en hij zegt iets tegen haar... en wuift naar de gasten die het volkslied zingen... zo markeren felle ontploffingen de hoogte van de nacht... de diepte van de jammerlijke buitenwijk... waar het geschut blaft op daken in parken op wagons. Nog tachtig seconden, weer klinkt de machtige stem van de kaartenlistige. Tachtig, herhaalt de stedenverdelger zijn woorden... en legt zijn veelbeslissende hand op de hendel. Schroot sist voorbij en zegt bok, bok. Over zijn schuddende kanon hangt vier seconden de blauwoogige Korint... en omlaag tussen de zeilende schepen onder hen... raast het schrikkelijk vuur in de voorstad. En in de staart roept de falende Ellen de manende woorden. Kwispel schipper. Zo spreekt hij. Harry Moelisch, elektronisch ingeplucht. Op een plaat uit de jaren zestig die werd gemaakt door de bezige bijen Philips. Mijn zoektocht naar de platen voerde me van mensen die reageerden op mijn oproepen... naar antiquariaten en uiteindelijk naar het letterkundig museum te Den Haag. Ze hebben daar een kelder waarvan een klein gedeelte in beslag wordt genomen... door de afdeling Beeld en Geluid beheerd door Stans Eenhuis. Die afdeling bestaat trouwens nog niet zo lang. En dat is ook niet zo vreemd. Want in letterkundige kringen weten ze vaak nog niet wat geluid is. Laat staan dat ze er een goed verzorgde audiovisuele collectie op nahouden. Het is vrijdagochtend als ik samen met Stans Eenhuis... door de kelder van het museum wandel. Ja, kijk eens, dit is het archief... Het ziet het behoorlijk koud. Ja, dat is dus de constante temperatuur Ja. Drinken. Dit is het uh, geluid beeld. Maar Wacht even, dit is, dit is het geluid en beeldarchief. Apart afgeschermd. En daarachter zit het uh, grote documentenarchief waarin uh, weer achter deze boeken. Ja. En hier heb je alle bandjes je alle, alle, alle, geluidsopnames. Oh, alle geluidsopnames. Wacht even, dan moet je even, want je staat niet zo ver af. Vertel uh, eens wat je hier hebt staan. Hoeveel? Dit zijn alle oude geluidsopnames die we verzameld hebben sinds, sinds uh, jaren 60. Vroeger is dat, uh, nee, of misschien wel later. Aanvankelijk is dat dus in een kleine kast beheerd en sinds 1985 wordt het systematisch uh, verworven. Ja. Als we nou eens even kijken hoor. Uh, ik bedenk eens wat. Het plaatje van Jan Handlo. Oh, ja. Er is ooit een plaatje gemaakt uh, door tijdschrift Barbar, moet je ja. geloof ik zeggen. Nou, gewoon de H, dat kan ik dus nu zo toevallig uh, voorstellen. Dat is hier. Ja. Blijkbaar drie exemplaar. Even kijken wat de... staat erop. Ja, de uh, Little Birds Fly. Ja. Wat is het mooiste wat je hebt? Het mooiste, um, ja. Misschien die hele serie stemmen van schrijvers. Dat is een van de oudste dingen. Omdat we daar ook de moederbanden, dus de originele, van hebben. Dat is op zich heel aardig. Hoe zien die moederbanden eruit? Kun je dat eens pakken? En, uh, Het zijn, dat is op, op, op, op uh, 19 centimeter? Of... Nee, dat is een apart systeem waarvan ik ook niet precies weet hoe dat uh, werkt. Het is een band van Han Hoekstra. Even kijken. En dat zijn van die banden die... Uh, zonder buitenspoel op een speciaal uh, professioneel apparaat afgespeeld moeten worden. En uh, daar zijn dan de plaatjes van gemaakt. Dus als je ooit dat nog allemaal een keer opnieuw zou willen uitgeven, dan moet je dus deze moederbanden gebruiken en die zijn, klinken in principe heel uh, goed. Maar dus ze kunnen dus allemaal opnieuw uitgegeven worden. Ja, het zijn gewoon goede opnames, ja. zeg maar. Ja, ja. ja, ja. Stans een noemde stemmen van schrijven zal. Het project dat eind jaren 50 begon en resulteerde in een flink aantal EP'tjes. Met daarop onder andere de stem van Victor van Friesland, Annie Salomons, Ina Boudier-Bakker, Jan Engelman, Anthony Donker en al die andere al bijna weer vergeten schrijvers van deze eeuw. Jan Engelman. Het voorjaar dat wij nimmer meer vergeten. De bloem die geurde in beminde haar. En van het leven dit ontstellend weten. Wij blijven korter dan een leven bij elkaar. De vlinder die ik achtloos heb vertreden. De ster die aan den hemel stralen schiet. Zij zweven altijd in hun zaligheden. Vergankelijk zijn zij, maar zij weten niet. Aan mensen is dit zwaarste opgeladen. Een eeuwig hunkeren, een kennis en een pijn. ...wijl in de vluchtigheid der teerste daden... ...genot en dromen onverzoenbaar zijn. De wijn wordt langzaam in het glas geschonken... ...de wel vloeit uit tot een rivier. Met dieper spiegels heeft het oog geblonken... ...dat even aarzel tussen gins en hier. Onzichtbare vleugels die ons zijn gegeven... Onhoorbre stem die tot de bruiloft nood. Wij zijn om u met bitterheid doorweven. Met bitterheid en voorsmaak van de dood. Terug naar de kelders van het Letterkundig Museum... waar Stans huis me de geluidscollectie liet zien... Heb jij nou niet, als je hier loopt, vaak de sensatie dat je denkt... Uh, hè, wat jammer dat er, dat er niet meer is uh, gedaan? Uh, ja, zeker. Uh, het zou natuurlijk veel spannender zijn... als we nog veel meer materiaal uit die nalatenschappen kregen. En nu, als schrijvers doodgaan, in principe, dan krijgen we uit die nalatenschappen... Uh, mooie oude opnames. Langzaam maar zeker overleid dus die generatie schrijvers... die ook nog wel wat oude bandjes in huis hebben liggen. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Van wat je hebt gekregen, bijvoorbeeld? Denken, uh... Maar zijn dat dan privéopnames? Olaf de Landel, bijvoorbeeld. Die... Sorry, wie? Olaf de Randel, dat is niet de meest bekende schrijver... maar die um, heeft bijvoorbeeld een aantal filmopnames achtergelaten. Die zijn we nu aan het omspoelen en kijken wat erop staat. Ik ja, heb ja. geen idee wat erop staat. En zo zijn er wel meer dingen die zo oud van systeem zijn... dat ik niet weet wat er op die film staat. En je Was... moet dan omgespoeld worden naar een, een band om te kijken wat, het, uh, wat er inhoud is. Ja. Dat is op zich heel aardig en spannend... Het is natuurlijk ook heel avontuurlijk inderdaad, om dat allemaal te mogen bekijken ja, ja. en af te luisteren. Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat is ook heel leuk. En het uh, is een klein beetje speurderswerk. Nog een voorbeeld van Stemmen van Schrijvers. Antonie Donker. De voordracht in die dagen, het zal u niet zijn ontgaan, klonk nogal oud-testamentisch. Met name de dichters lazen hun werk alsof ze op de kansel stonden. Antonie Donker. Laag bezoek. Welke kalender wijst de dag waarop ik laag? wit en koud als ijs zal zijn, en onbekenden komen kennismaken en zonder kloppen zullen binnengaan in mijn slaapkamer om de laatste hand te leggen aan mij die hen nooit zag en nooit zal zien, de zwarte schoorsteenvegers van de dood die zwart op wit het laatste feit beamen, de mannen uit zijn kledingmagazijn die mij het houten pak aan zullen meten... en in uw dienst, coupeur, mij ongenaakbare... dan zeer intiem genadig zullen zijn. Dat was Antonie Donker. We gaan nog een keer terug naar die kelder van het Letterkundig Museum... waar Stans Eenhuis me liet zien wat er bewaard is gebleven aan stemmen. Even kijken wat we hier nog meer hebben aan. Wat is dit bijvoorbeeld? Oh, dit zijn postzegelpresentaties. Wat doet dat hier? Ja, dat, ik. Oh, dat is oh, een, een opening van een tentoonstelling die wordt opgenomen. Uh, okay. Blijkbaar is een postzegel uh, verschenen met de afbeelding van Multatuli erop. Maar, de oud, maar hier bijvoorbeeld iets van uh, een interview met Jan van Nijlen. Ik weet begon niet wat het inhoudt. Nu niet, op dit moment. Dat zag er wat op die er mooi uit. Hè? Ja, ja, het zijn hele mooie jaren 60, 50. Maglet, wat staat er nou open? de Tovomband? Uh, dit zijn allemaal. Um, van die grote banden die je op uh, Revox moet afspelen. En uh, misschien met originele, of uiteraard met originele opnames, want dat is het criterium. Dat schrijven dus uh, aan het woord komt. En, uh, of dat uh, mensen herinneringen vertellen aan de schrijver. Ja. Dat is het. Uh... Maar krijgen jullie dus, uh, dat, dat begreep ik net, maar misschien ja. begreep ik het ook niet. Ja. Uh, krijgen jullie ook wel eens privéopname? Uh, soms, niet zo heel veel. We kopen heel veel. Voor zover mogelijk is, maar we krijgen wel privéopnames en met name restmateriaal. Dat is het, uh, het leuke wat we, uh, waar we het meest in geïnteresseerd zijn. Wat is restmateriaal? Materiaal dat niet gebruikt is voor een uh, uitzending, maar dat dus over is gebleven, dat wel opgenomen is, maar niet gebruikt is. En uh, daar worden uh, ook aardige dingen in getoond of worden ook aardige dingen ingezegd die voor uh, onderzoek van belang kunnen zijn. Ja. Laten we nog even verder kijken wat hier uh, allemaal zo staat. En dit is ik zie... geluid? Ja, dit is geluid. Wacht even, want dat ik zie hier ook iets. Wat is? Ja. Avondhaagse kunstkring. Dat is dus gewoon uh, oh, dus een geluid? Ja, dat is uh, materiaal dat... Kijk, Gerard Borges, die uh, was de vorige conservator. Die had dan, hadden we affiniteit met geluid blijkbaar. En uh, die had een kast en daar stonden uh, plankjes met bandjes. Dat was het, zo trof ik het aan. Door een toeval kwam ik erachter wie in de tijd de opnames die werden gemaakt voor stemmen van schrijvers begeleide. Ik had namelijk op een dag Adria Moria aan de telefoon die ik vertelde over die plaatjes. Waarna hij me vertelde dat hij er alles van af wist, omdat hij in de tijd samen met een paar mensen van Querido de schrijvers had uitgezocht, de teksten en in onderling overleg had bepaald wie er met wie op zo'n EP'tje kwam. De opnames, zo vertelde Morrie me, werden gemaakt in Heemstede, bij Bovema. Morrie wist ook nog dat sommige auteurs niet aan het project wilden meewerken. Vazalis had hem bijvoorbeeld vriendelijk laten weten... dat haar stem niet voor de eeuwigheid hoefde te worden vastgelegd. En er waren twee schrijvers geweest die hij thuis had opgenomen... omdat ze te oud waren om naar Heemstede af te reizen... Ina Boudier Bakker was de ene. Ik ben geneigd te zeggen Boudier, maar het is Ina Boudier Bakker. Goed, zij werd thuis opgenomen. Haar verhaal, de posthond, nam Morrien om precies te zijn in Utrecht op. De posthond. In de bestellerskamer van het postkantoor ligt hij bij de kachel. Een straathond. Hij is er altijd. Niemand weet waar hij vandaan gekomen is. Op een dag was hij er en is gebleven. Zijn eten kreeg hij om beurten van een de bestellers. Mee naar huis, een behoorlijke huishond worden, wil hij niet. Hij hoort nergens dan op het postkantoor. Hij hoort bij één ding, de uniform. Ergens in zijn leven overweldigend, zijn voorkeur bestemmend voor altijd... was er de uniform. Hier vond hij het terug, het geliefde, bekende... Het ene waaraan zijn hondenziel gehecht bleef. De directeur ziet hij als iets dat hij niet kent. Zonder belang. Onverschillig. Geen uniform. Hij weet wanneer de post inkomt. Het inrijden de postkarren. geschuifel van veel voeten over de stenen. De grijze postzakken. Het binnenlopen der bestellers. Het uitzoeken der brieven. Hij kent het. Iedere beweging, ieder geluid herkent hij. De stappen, de stemmen. In een vreug. In een elke dag nieuwe vreugde. Tot ze klaar zijn, hun tassen omzwaaien. Hij popert, hij zit recht. Zijn staart, tikt geestdriftig op de houten vloer. Daar de uitrit. Met een soort gil schiet hij vooruit door de deur. Hij moet mee, hij moet. Zonder hem gaat het niet. Bloffend rent hij naast de fiets van de uitverkorene. Aan het einde van een dag, vol verwachting, vol spanning, vol vreugd, is er de korte nacht. Ellende. Melancholiek staat hij buiten. De deur achter hem dicht. Maar hij aanvaardt. Er is de andere plek waar hij voor noodhulp heen trekt. Het politiebureau. uniforme. Maar hij staat niet vrolijk. Hij aanvaardt de plaats als de enig mogelijke. Hij gaapt. En geen ogenblik vergeet hij de tijd. Iets ongewetens waarschuwt hem. Hij staat op schudt zich. Hij schudt de nacht van zich af. Ondankbaar wandelt weg. Op de stoep van het postkantoor leeft alles voor hem op. De vroegpost. De zaligheid. Na de saaie uren van eenzaam wachten op een plek waar hij niet hoort. Het rennen door de stille, donkere ochtendstraten naar het station. Op het perron staat hij naast uniformen te wachten. zacht zachtjankend van zee... Ina Boedierbakker leest haar verhaal De Posthond... Haar man was overigens directeur van de posterijen. Vandaar. Morrie nam ook een andere schrijver niet in Heemstede op, bij Bovema. Neskio. Morrie kende de schrijver uit de oorlog... toen hij samen met zijn vriend Fred Batten werk van de grootmeester wilde uitgeven. Morrie en Batten hadden namelijk samen een kleine uitgeverij, Het Zwarte Schaap. En die uitgave van Neskio, die van Neskio is er ook gekomen... maar dan uh, als imprint van de bezige bij... Het contact met Neschio liep via de vrouw van de schrijver, mevrouw Greunlo. Zij vertelde Morien dat haar man niet naar heemsteden zou kunnen... aangezien hij een paar broertes had gehad. En hij was tamelijk oud. 77, om precies te zijn. Dus als het moest, dat epetje, dan in hun woning in Amsterdam-Oost. Die opname dus. Op 12 april 1959 werd de opname gemaakt. Een week of twee ervoor... Morrië weet het niet meer precies. Was er een voorbezoek? Adria Morrië herinnert zich. De vrouw van Nessia, die herinnerde zich dat natuurlijk. Meneer Morien was er voor en na en zo. En die vond het allemaal enig. En uh, ik zei, nou ja, dat we dat voornemen hadden. En dat ik uh, in overleg met de uitgeverij. besloten had om eerst eens. Nou, ik veronderstel, ja. Dat zou eigenlijk in. En ik, ik informeerde. Ik vroeg ook naar zijn gezondheid, dus hè of hij naar die studio in Heemstede zou kunnen komen. Maar dat kon niet, want hij had een paar keer een beroerte gehad. Hè? En het, als het zou gebeuren, dan moest het bij hem thuis gebeuren. En uh, toen sprak ik met zijn vrouw af... dat ik op een zondagochtend een keer zou komen luisteren hoe het daar was met het geluid, of het stil genoeg was. Dat vroeg ik ook natuurlijk eerst. En ze zei dat het heel stil was, enzovoort. En ze waren zelfs ook verhuisd. Ze woonden eerst op de eerste verdieping. En uh, omdat hij uh, heel moeilijk de trap meer op kon... Uh, hebben ze toen geruild met mensen ernaast of vlakbij... die, uh, uh, hoe heet dat, gelijk, vloers woonden. Toen gaande grond. En uh, toen ben ik daar op een zondag ochtend naartoe gegaan, zo tegen een uur of twaalf. Ik heb mijn oudste dochter meegenomen. Die was toen misschien een jaar of elf, twaalf, denk ik. Dus dat moet al in 1957, 1958 geweest zijn. Om haar, uh, uh, om haar herinneringen voor later uh, te, te verschaffen. Hè. Ik dacht, dat, uh, het is misschien leuk als ze later... Uh, heel oud is geworden, dan kan ze altijd nog vertellen... dat ze bij uh, Nessio op bezoek is geweest... en dat ze hem heeft horen praten en wat hij misschien nog zei enzovoort. Nou ja, dus toen kwamen we daar en uh, uh, toen zat Nessio... die zat achter, het was, een soort, het was een betrekkelijk klein huis... twee kamers, voor en achter. En dan naar de tuin toe was er een soort, in mijn herinnering... een soort uitbouw of een soort kleine serre... En daar zat Nessio vlakbij het raam en tegenover... en, en zijn vrouw die, uh, die nodigde mij uit om tegenover hem te gaan zitten. Hè. En mijn dochter die zat dan uh, meer de kamer in. En zij was bezig uh, koffie te maken en koffie in te schenken. En ondertussen probeerde zij een soort gesprek tussen mij en uh, Nessio op gang te brengen. Maar dat lukte helemaal niet, hè? En ik voelde me ook verschrikkelijk lullig. Ik zat tegenover die man, die was helemaal aangekleed. Waarbij ze hem ook had moeten helpen, begreep ik al gauw. Hè. En die zat in een soort... Ja, hij leefde, dat zag je wel. En... Maar hij zat in een soort verstarring, hè. Hij, keek je... hij keek me aan met die, heel... met die lichte ogen. Volgens mij. En die lichtblauwe ogen, hè. En ik wist niet hoe ik me wende of keren moest. Ik begon me een beetje te schamen erover ook. Hè? En uh, zijn vrouw was maar aan het praten. Kijk, uh, zeg, papa, dit is meneer Morien, die ken je toch wel? Weet je wel, die is toch ook bij, die is, die is toch bij je? Die hebben toch ook een boekje van jou uitgegeven? Hij met die andere vriend, hoe heet hij ook weer? Fred Batten. Ja, meneer Batten met meneer Batten en zo. Dus zij probeerde maar. Hè? En ik dacht, jezus, ja... En uh, toen, zei ik, toen zei ze. Dan, en, en meneer Morien die wil een grammofoonplaatje van je stem maken. Dan lees je wat voor uit je werk. Dat is toch leuk? Dat is leuk. Dat, uh, dan kunnen je kleindochters, Titi en Boni, die kunnen dat ook nog eens horen. Die kunnen eens horen hoe jij voorleest. Dat is toch leuk? Zei ze. En toen zei hij met een grafstem. Ik vind er niets aan. En, toen, en ik zei, om ook maar iets te zeggen... Ik zei, hoe is het, hoe, uh, hoe is het met uw kleindochters eigenlijk? Hoe oud zijn die nou? Hè? Want die verschilt een beetje in leeftijd met mijn dochters. En toen zei zij weer... Uh, zeg papa, meneer Morien vraagt hoe oud je kleindochters zijn. En toen zei hij ook weer met diezelfde grafstem, zei hij... Ik weet niet eens in welke eeuw wij leven. Ja, ik dacht... Het... Echt, ik, ik, dacht, ik, door, ik schaamde me. Ik, ik dacht dat ik door de grond ging ook. Hè? Maar zei hij dat? Ik weet niet eens in welke eeuw wij we leven... omdat hij uh, een beetje dement was? Of was het ook ironisch bedoeld? Nou, ik dacht dat laatste ook wel. Hè? Ik voelde het ook een beetje als een soort... Uh, uh, als een soort hotairne spot hè? van... Ik ben dat allemaal voorbij. En dat is allemaal maar een beetje gezemel, hè, wat jullie doen en zo. Dat is... Ja, omdat het, ik, de, het, ik denk dat het van Aard ook een beetje een hooghartig man was. Hè? Wat natuurlijk ook zijn uh, uiterst gevoelige bescheidenheid niet uitsluit, denk ik. Hè? Ik denk, ik heb wel eens, Natuurlijk later heb ik, uh, natuurlijk wel het een en ander over hem afgedacht. Ik denk ook dat het een man die, was die... Ook, net zoals iedereen bijna natuurlijk, erg uit extreme bestond. Hè? Daarom zeg ik, daarom zeg ik uh, die hooghartig, uh, hooghartigheid en tegelijkertijd bescheidenheid. En ik denk ook wel. Ik denk. Ik de, ja, heeft natuurlijk die uh, dat, dat juweelachtige proza geschreven. Hè? Volgens mij is het toch ook een man die geprobeerd heeft een roman te schrijven. Want dat, doet, dat probeert bijna iedereen. Hè? En het wordt je ook van alle kanten aan je kop gestuurd. En, uh, dat, dat, dat, dat, dat is, hè? je moet een roman schrijven. En, dat, en, en ik denk dat hij dat niet heeft. Dat dat mislukt is, om welke reden ook. Ik, en ik, maar dat is het. Nou, droom ik dan Dat is allemaal gedroomd, natuurlijk, een beetje. Hè? In uh, interpret, interpretatie. Dat hij. Uh, dat hij, zich, dat hij ook niet, toch niet helemaal gerust op is geweest... dat hij in de handel is gegaan, hè? In, in, in, in het bedrijf. En dat hij die idealen van zijn jeugd, die hij toch ongetwijfeld heeft gehad... en ook die geweldige drang naar uh, vrijheid en zelfstandigheid... dat hij die niet uh, ook in de praktijk trouw is gebleven. Dus ik, ik, ik, maar ik hoorde er toen ook al wel iets in van... Uh, en dat van spot, en dat maakt het voor mij nog uh, lulliger eigenlijk, hè? Nou ja, dat was toen, ja, en... Uh... Toen ben je, dit was namelijk een voorbezoek. Ja, dat was het, dat was het voorbezoek, ja. Ik kreeg een kopje koffie en uh, mevrouw Greunlo, die gooide tuikens melk in mijn koffie. Dus ze had me gevraagd, <laughs> wilt u suiker en melk in de koffie? Ik zei, nou een beetje suiker alleen. En, en dan zei ze weer, oh, dan gooi ik er toch weer melk in. Ik zei, nou, dat is niet. Dat, dat, dat is niet erg geeftius, maar nee, nee, ik doe het weer over. En toen deed ze het weer fout en zo. Hè. En ondertussen maar, ja, moeite doen om uh, uh, Greunlo erbij te betrekken. En, en dat lukte natuurlijk niet erg. Ik vond haar erg, ik vond haar erg aardig, ja. En ik vond haar heel dapper ook. Ik vond een kleine, dappere, aardige vrouw. Maar wat was de reden? De en voornaamste... hij was natuurlijk een vriendelijke ja, reuze. Maar wat was de reden van zijn bijna permanente afwezigheid? Nou ja, hij had broertes gehad, hè? Ja, dat... Hij was echt... Uh... Hij het, ik denk dat hij uh... heldere momenten had. Ik, ik, ja, hij maakte op mij een... Nou ja, wat je wel ziet bij patiënten natuurlijk, die starheid, hè. Ook, ook motorisch natuurlijk, hè. Dat zag je aan de manier waarop hij in zijn stoel zag, zat. En de volgende week zag ik het... Uh, toen hij van de ene stoel naar de andere moest uh, lopen. Ja. schuifelen was het aan de arm van zijn vrouw. Ze moesten bij alles helpen, hè? Maar wacht even, je, want je bent een week later, begrijp ik, ben je teruggekomen. Ja, ik bracht dus verslag wacht even. uit. Ja, oké, okay, als je dat even vertelt, je bracht verslag uit... je bent teruggekomen met twee geluidstechnici... en wat moest hij lezen? Maar had je toen ook al niet het idee na dat eerste bezoek... van ja, je, dat moeten we niet doen, want dat is die man kwellen? Nee, omdat ik... Om, nee, dat, nee, dat dacht ik niet. Omdat, we nog, omdat, we, omdat ik nog niet wist in hoeverre hij iets kon voorlezen of niet. Ik zag wel dat hij uh, niet antwoordde, maar dat kon je nog altijd... En dat had hij ook, laten we zeggen, ook bij, toen hij gezond was in de, in de oorlog. Dat we hem zochten. Toen deed zijn vrouw... Zijn vrouw sprak het meest. Die zorgde voor... Uh, zeg maar voor een soort gesproken bindmiddel... tussen de gasten en de gastheer. En hij zei dan af en toe een woordje of hij vroeg iets spottends en zo. Dat was toen we het voor het eerst ontmoeten. Dus ik kon dat niet helemaal pijlen. Ik kon wel melden dat het heel stil was... en dat je daar best een opname kon maken... En, uh, dus ja, maar ik had hem niet, ik had hem niet. Ik heb hem die eerste keer hè, ik heb hem niet laten proeflezen, hè, als je dat bedoelt. Dus er werd toen afgesproken dat ik, uh, ik meen die zondag daarna of uh, 14 dagen later, in elk geval er werd een zondag afgesproken, want het was ook een beetje ja, uh, hij wou ook weten en uh, met hoeveel mensen er dan zouden komen. Hij was, voor mijn gevoel was hij ook achterdochtig, wantrouwig. Hè? Dat was natuurlijk een man die was was van, uh, toch, denk ik. Van, uh... Aan de ene kant uh, was hij heel gevleid, natuurlijk. De, voor, voor, uh... Vanwege de aandacht die hij kreeg. Aan de andere kant, dat hij natuurlijk toch ook iets uh, afwerends. Hoewel ik moet zeggen tegenover mij niet, hoor. Ik heb het altijd... Uh... Voor zover ik hem heb ontmoet en met hem te maken, ging dat, altijd, had ik het, ja, ging dat altijd leuk wel. Maar, <coughs> dus we spraken af en ik, mo en ik zei ook: Ja, dat zijn. Uh, dan kom ik, ja. Nou, meneer Morien, die ken je toch wel? Die, die, uh, en, uh, en toen zei hij: Oh ja, toen zei hij ook nog. Als ik het goed heb, zei hij... Wat vind je tegen zijn vrouwen? Kunnen we hem vertrouwen? En toen zei ze... Ja, natuurlijk, papa. Ja, dit is meneer Morien. Die, kan je, die ken je toch? Die kun je best vertrouwen. Toen had ik ook nog een bo even het gevoel dat we hem inluisterden he, daardoor. Ja. Dat we iets wou, in elk geval iets van hem wou... wat hij helemaal niet wou. Zelf niet wou. Een week later kwamen jullie terug bij... Nesquiel? Een week, ja. Een week. En dat was met twee geluidstechnici? Als ik het. dat ja, heb het ik... en... me goed herinneren, ja. ja. En wat moest hij lezen? Nou, dat had ik hem voorgesteld ook. Een stukje over de... Dat heette geloof ik de Plezierreis, hè? Dat is dat, uh, die goedkope, dat is goedkope zondagse retour Amsterdam-Arnhem met de trein. En dat hij met zijn vader daarheen gaat en dat beschrijft. En dan dat de trein stilstaat op de Veluwe, zo'n warme zomerdag. Ja, dat, dat voorlezen. En dan had ik, meen ik nog... Want in dat boekje, ja, dat heb ik hier niet bij de hand. Maar er waren ook nog van die kleine stukjes, hele kleine. En uh, voor zover dat dan niet toereikend zou zijn, die plezierreis... dan kwam er nog iets bij. Nou ja, dat werd in, eigenlijk in hoofdzaak... Uh, in overleg met uh, de vrouw van Nitjo afgesproken, hè? dat hij dat zou voorlezen. En ik had het boekje ook bij me, maar ze had het zelf natuurlijk ook, want hij had, ze hadden natuurlijk exemplaren gekregen toen het uitkwam. Nou ja, en toen. Uh, uh, ik was er al eerder dan die geluidstechnicus, geloof ik. Of we kwamen. Uh, tegelijk, dat weet ik ook niet meer. Maar in elk geval, die mensen moesten hun boel installeren. Die hadden een, een recorder bij zich. en die, die, ja, Ze hadden, meen ik ook, uh, dat die... Dat die uh, ja, ze moesten een microfoontje installeren. Ze keken ook eerst naar de, hoe dat in kaart zat. Dat ze, gebeurde dus op de, in de achterkamer op de tafel, daar werd dat, dat recorder geïnstalleerd... en dat microfoontje opgesteld. Huh. En ondertussen zat ik weer met hem daar in dat erkertje. Ik zat weer tegenover hem. En zijn vrouw maakte weer koffie en zo. En, euh... Nou ja, dus dat duurde allemaal even, die voorbereidingen... En toen op een bepaald ogenblik moest het dan gebeuren. Ja, ik gaf aan, ik, ik maakte, ik deed het boekje open, en ik gaf aan. Ik zei aan zijn vrouw, want die moest, dat had ik nou, dat, dat was duidelijk, dat die hem daarbij moest helpen. Dus ik had het ook ik zei ook van tevoren, als nou, meneer Greunlo daar gaat, als uw man daar gaat zitten. En dan komt hier dat boekje. En, uh, dan, en daar is de microfoon, dan moet hij in de microfoon praten. En, uh, nou... En dit, ik wou graag dat hij dit voorlas, dat stukje. De plie, ik, dat heet meen ik toch, de plezierreis, hè? Ja. En uh, nou, dus op de, de, een bepaald ogenblik moest hij dus uit zijn stoel komen. en van acht achter bij het raam naar de kamer en voor de, voor de tafel gaan zitten. En uh, daarbij moest daarmee moest vrouwen vrouw hem helpen. Toen zag ik dus hoe dat ging. De vrouw die nam hem echt onder de arm. En schuifelend, voetje voor voetje, gingen ze naar die stoel toe. En ze moest hem ook helpen om te gaan zitten. Want hij was, was, ja, het was net een soort pop, hè? een houten klaas bijna. En, uh, maar ja, dat, dat lukte. Dat ging zonder... Uh, uh, Alleen, ja, toen zag ik pas uh, hoe... Ja, dat hij toch wel behoorlijk uh... aangepakt was door zijn uh... hersenbloedingen, Nou, en toen wees het aan. En zij zei ook telkens... Want op een paal... En toen zat hij, hè. Ja, toen zat hij. Nee, en toen zei ze... Ja, papa, nu, nu ga je voorlezen uit... Uh... Het verhaal, verhaal van je, de plezierreis. En dat komt dan op een grammofoonplaatje En dat is uh, dus hetzelfde verhaal weer. Je kleindochters kunnen dat nog eens horen. En dat is leuk voor ze. En uh, ja, en nou, toen zei ik, zei, kunnen we dan nu beginnen? Ja. Nou, dus zij wees dat aan, hè? En toen begon hij te lezen... U luistert naar VPRO boeken op Radio 5, naar een programma over een serie platen, stemmen van schrijvers. Opnameleider was in de tijd, eind jaren 50, begin jaren 60, schrijver-dichter Adriaan Morrien, die de geschiedenis vertelt van één opname. Het is 12 april 1959 als Morrien in Amsterdam Oost de dan 77-jarige Neskio wil opnemen. Het gaat om het verhaal Pleziertrein. Ik laat het u horen. Het wordt gelezen door Giet Jaspers. Oudere herinnering. Donderdag, 30 juli 1896. Kijkt u maar na in een oude almanak en u zult zien dat het klopt. Bestaan er nog almanakken en winkels, tabak, snuif en sigaren. Donderdag, 30 juli 1896. Ik zie nog de blauwe aanplakbiljetten. Goedkope trein naar Nijmegen, tweede en derde klas... Derde klas, één gulden, heen en weer. En ik voel weer heel even de oude verwachting van toen... toen die dag nog komen moest. Het geluid van de houtduif. Een weg in een vreemd land. Hoge bomen alom. Het moet bij berg en dal zijn geweest. En het koeren van de houtduif. En de vreemde ontroering. Dat is alles. De rest is zakelijkheid. De mensen van de pleziertrein die je overal weer tegenkwam. De Duivelsberg. En evenweer een vreemde ontroering. Die ruimte en dat licht. Alles was vreemd. Een opgetogen meisje. Volwassen. Ze kan nog leven. Ik leef ook nog. Een te duidelijke stem. Zoiets zie je bij ons op de Jodenbreestraat toch niet. Stijlpad naar beneden. Te stijl. Mijn vader komt zittend terecht. Halver hoogte. En tegen de avond de weg naar het station... Al die groepjes mensen. De pleziertrein. Een man die op de rand van het trottoir staat en zijn hoofd beweegt en dan kotst. De pleziertrein. In de nacht staan we stil op de rails. Het raampje is open en we horen het gelal uit de andere wagens. Een man zit bij het portier. Waar zijn we? Hij wipt op om zijn kop uit het raam te steken. en praat naar binnen. Maarsbergen. Klap op zijn derrière. Waarom berg je hem dan niet op? Pleziertrein maar het zachte koeren van die duif in de eeuwigheid... dat steeds weer herleeft als ik een duif hoor koeren... en soms alleen al als ik hoog hoogopgaand wilderig te zie. Nijmegen, mijn vader, dat stuk weg, die bomen daar en die duif, die koerde. En de weemoed. Lang nadat die dag niet meer komen moest... hingen hier en daar nog die blauwe biljetten. Donderdag, 30 juli 1896. Goedkope trein naar Arnhem en Nijmegen. De zoete, pijnlijke en onbegrepen weemoed dat het voorbij was. En dat donderdag, de 30ste juli 1896, nooit meer komen zou. Dat is alles. En een vreemd gevoel van onvergankelijkheid. Griet Jaspers las het verhaal Pleziertrein van Neschio. Terug naar 12 april 1959. Toen Adriaan Morje in Amsterdam Oost Neskio opnam. Adriaan Morje. En toen begon hij te lezen. Nou, in het begin, de eerste, laten we zeggen, de eerste zin. dat viel nog mee, maar. Uh, terwijl hij las. ging hij hoe langer hoe sneller. Wou je hoe langer hoe sneller lezen. Hè? En. Hij struikelde dan over zijn woorden en dan werd het een beetje gebrabbel. En ik zei dus, ja, stop, kunt u, kunt u zeggen dat hij moet stoppen? Even moet stoppen. Dus dan stopte hij niet weer, dat stopte niet. En bovendien, tegelijkertijd kwam dan het, het liep uit zijn mond. Hè. Het was echt, ja, het was, het was hartverscheurend om aan te zien. En ik dacht, ik dacht natuurlijk, ik, had, ik dacht ook, wat doe ik, wat doe ik die mensen aan, hè? Maar als die vrouw dat niet zo, als die niet zo. Als zijn vrouw niet zo enthousiast was geweest. en had gewoon had gezegd. ja hoor, dat kan helemaal niet. in zekere zin was ik er ook een beetje ingelopen door haar enthousiasme. en doordat ik hem van tevoren niet. Uh, had, zijn motoriek niet had gezien. en hem ook niet. Uh, heb laten. Eerst, eerst van tevoren heb laten lezen. Hè. Uh, ja. Uh, zag ik pas terwijl hij bezig was hoe, hoe erbarmelijk het ging. Hè? Dus, nou ja, zo worstelde hij zich door die tekst heen hè? en moest telkens stoppen, omdat hij telkens weer te snel ging en over zijn eigen woorden struikelde en begon te brabbelen en speeksel over zijn vest liep. En was de vrouw met de schone zakdoek dan afveegde. En dan moesten we wachten, telkens moesten we wachten en dat dus was het ook was het ook doodstil. Hè? En in een van die momenten toen, dat het zo stil was... vroeg hij aan zijn vrouw... Hè, Wat doe ik nu? En het zei zij weer heel opgewekt. Nou, dat weet je toch, papa? Je leest uit je werk voor en er komen door een gronefoonplaatje. Ja. Mm -hmm. Nou ja, het was echt een ramp. Het was een ramp. En ik weet niet precies wat op dat bandje, of nou alleen, of dat hele... En de, oh ja, of dat hele verhaal erop gekomen is. En of, hem, of ik hem daarna nog zo'n een of een paar misschien van die kleine stukjes heb voor laten lezen. Dat zou ik ook nog weer moeten horen dan op dat bandje in het Letterkundig Museum. Maar het was echt, ja, het was echt... Uh, Hartstverscheurend was het. En... Uh... En het scheep hem ook verschrikkelijk aan. Ik herinner me, dat herinner ik me heel goed nog. De zin, er komt een zin in voor de duiven koeren in de eeuwigheid. Dat als de trein stilstaat ergens op de Veluwe. Dan schrijft hij dat. Hè? En er komt een zin voor de duiven koeren in de eeuwigheid. En terwijl hij dat zei, liepen de tranen uit de ogen. Dat scheep hem dus verschrikkelijk aan ook. U hoorde Adriaan Morien. Hij vertelde de geschiedenis van een mislukte opname voor het project Stemmen van Schrijvers. Dat Morien eind jaren 50, begin jaren 60 als redacteur begeleidde. Van Neschio werd er een opname gemaakt, maar geen plaatje. Want toen de directie van Querido had gehoord hoe Neschio erop stond, zagen ze daarvan af. De moederband ging volgens Morien naar het letterkundig museum. Dus heb ik het letterkundig museum gebeld... en aanvankelijk wisten ze er helemaal niks van. Maar na enig zoeken werd die moederband ergens in de kelder gevonden. Ik laat u nu horen hoe het toeging tijdens die opname op 12 april 1959. U hoort mevrouw Greunlo, die haar man corrigeert. En op de achtergrond hoort u Adria Morrien, die aanwijzingen geeft. En u hoort natuurlijk Neschio die het verhaal Pleziertrein probeert te lezen. En die zich verslikt in de tekst... En die, nadat zijn vrouw heeft gezegd dat hij even moet stoppen... zich na een pauze hardop afvraagt... waar wacht ik nou op? Ja, begint het? Ja. Moet ik nou eens... Dat mag je, je mag niks anders op zeggen, dan wat hier staat, hoor. Ja, dat mag wel, alleen... u moet zorgen dat het dan goed gescheiden is van wat u voorleent. U mag gerust wel wat zeggen verder. Alleen het moet gescheiden blijven van wat u leent. ziet u het eruit? Duidelijk. Ik heb nog een andere, her andere herinnering. Donderdag 30 juli 1896. Kijkt u maar in een oude almanak en dan zult u zien dat het klopt. We staan er nog almanakken en winkels, tabak, snuif en sigaren. Donderdag 30 juli 1896. Ik zie nog zo'n blauwe amplakbanjet. We kopen trein naar Nijmegen 32 was. <tacht> Voor het kopen. Voor het kopen. Treinwagen. Ja, je mag het niet herhalen. Eén grote, derde ja, klas één grote heen en weer. En ik voel weer heel even de verwachting van toen, toen, toen die dag nog komen moest. Nou, wacht even. Dan, wacht ik nou Dan Doe je weer verkeerd. Je mocht niks zeggen. Dit was een fragment uit de ruwe versie van de opname van Neschio. Op de band die in de kelder van het letterkundig museum ligt... staat echter meer. Adria Morje heeft een schitterend geheugen. Maar één ding is hij klaarblijkelijk vergeten. Omdat Neschio om verschillende redenen... broertes, een te machtige ontroering... vanwege dat koeren van de duiven in de eeuwigheid met zijn eigen prachtige tekst in gevecht was... heeft zijn vrouw het op een bepaald moment van hem overgenomen. Op de moederband staat het verhaal V. Fictus, dat u overigens kunt nalezen in de bundel Boven het Dal... uitgegeven door Van Oorschot. Een tekst uit 1917, dan wel 1918. Een tekst zoals alleen Nesquio maar op kon schrijven. Zijn vrouw leest het verhaal. V. Fictus. Jaar in, jaar uit vloeiden de onzichtbare rivieren naar het ondergrondse meer van de haat. Daarboven op het gelijkgeschoren glanzige gras zaten wij in de schaduw van een grote beukenboom en dronken thee. Onze kinderen speelden tennis op de cementenvloer dichtbij. Wij hoorden hen lachen. De witte weg vond zich langs de bosrand. De veldwachter kwam voorbij met zijn stok en het gezag groette ons onderdanig. In de verte kwam de auto van oom Hendrik langzaam aanrijden. Het koperen voorgedeelte vlamde in de zon... en ook de koperen lantaarn en de signaalhoren en de doppen van de assen die alle van koper waren. En de chauffeur in zijn lichte beige jas en zijn platte pet met schuine klep... leek zelf een grote meneer met zijn gladgeschoren intelligente gezicht. Toch was zijn vader maar knecht bij een loodgieter. Maar aan de Keulse vaart bij Amsterdam stonden de kalkovens naast elkaar... ...en op zee uit de kust van Terschelling ...lag kleintjes de schelpenzuiger... ...onder een grote zomerse witte wolk... ...en zoog schelpen. De doodkistenmaker op de Brouwersgracht... ...maakte ijverig doodkisten met zijn knets... ...en omdat zijn gevel te smal was... ...stond op het bord boven zijn raam... ...enkel D. Kistenmakerij... ...wat eruit zag... ...of de doodkistenmaker een fijngevoelig man was. Maar niet voor ons maakte die kisten... Voor ons werd kalk gezogen bij het verlaten strand in het gezicht van de barre gesloten duinen die gebrand zou worden aan de Keulse vaart in het gezicht van de kleine wereldstad. Kalk voor het grote gemeenschappelijke graf van hen die geslacht waren. Daarin zouden de lijven liggen onherkenbaar van hen die genoten hadden. En kron en zweterig liep de verachte onwelriekende man in de kruk van zijn handkar. Die beladen was met kisten, tweemaal zo hoog als zijn gebogen zelf. Touwen hielden ze bijeen. Met uiterste inspanning van zijn chauvelen en onaanzienlijke lichaam trok hij de kar tegen de klep van de eipomp. Het water was hoog en de klep stond erg schuin, maar de man was sterk. De aaren in zijn nek werden dik, zijn kop werd nog groter. Daarna spoog hij met één straal een bruine plas die klaterend neerkwam. Zijn rechterwang puilde uit van de pruim, zijn grote voeten waren belachelijk naar buiten gedraaid. Dit was de man die onze dochters de kleren van de blanke lijven zou rijden en later voor de toonbank weer een bruine plas zou plensen en zwetsen dat hij nog nooit zoiets fijns had gezien. Weldere zouden de fonteinen van Den Haat al omhoog opspuiten uit zwarte brokkelige gaten in ons gelijkgeschoren glanzige gras. Maar nog dronken wij thee en tennisten en reden in auto's en werden onderdanig gegroet. Twee geluidstechnici, waarschijnlijk in dienst van Bovema, waren aanwezig bij die opname ten huize van Neschio in Amsterdam Oost. Zij hebben nog geprobeerd om van de ruwe versie een montage te maken die misschien geschikt was voor een plaat. Want tijdens het afluisteren van de moederband hoorde ik opeens deze gemonteerde versie van Pleziertrein, gelezen door Neschio. Ten slotte, dus, nog één keer Neskio. Ik heb nog een andere herinnering. Donderdag 30 juli 1896. Kijkt u maar in een oude almanak, en dan zult u zien dat het klopt. Bestaan er staan nog almanakken en winkels, tabak, snuif en sigaren. Donderdag 30 juli 1896. Ik zie nog zo'n blauwe amplangbordetten. We We trein naar Nijmegen, tweede en derde klas. Derde klas en groter heen en weer. Ik voel weer even de verwachting van toen toen die dag nog komen moest. Het geluid van de houten Weg in een vreemd land, breed en verlaten. Hoge op boom, om. Het moet een berg en dal geweest zijn. En het koeren van de houten En de vreemde ontroering. Dat is alles. En als de zakelijkheid de mensen van de pleziertrein... die overal weer tegenkwam. De duivelsberg. Even weer een vreemde ontroering. Die ruimte en dat licht. Alles was vreemd. Een opgetogen meisje volwassen... Zij kan nog leven, ik leef ook nog. Een duidelijke stem, hoe is hier bij ons op de joodse race, staat toch niet? Stijl pad naar beneden. Dus stijl, mijn vader komt zitten, terecht, halverhoogte. Tegen de avond de weg naar het station. Al die groepjes mensen de pleziertrein. Een man die op de rand van het wortwaarts staat en zijn hoofd beweegt. Dank God, de pleziertrein. In de nacht staan we stil op de rails. Het raam is open, we horen het gauw al aan de andere wagens. Een man zit bij het portier, waar zijn we? Hij ruist op om zijn kop aan het ramp te steken en praat naar binnen. Maasbergen, klap op zijn derrière, Dan werk hij hem dan niet op. Leertrein. Maar het zachte koeren van die duiven in de eeuwigheid. Dat steeds weer er leeft als ik een duif hoor koeren. En soms alleen al als ik hoog opstand wil er te zien. Nijmegen, nee, mijn, mijn vader, een stuk weg. Die bomen daar en die duif, die koerde. En de weemoed. Lang dat die dag niet meer komen moest, hier en daar nog de blauwe baguette. Donderdag 30 juli 1896 wordt kopen naar aan de Nijmegen. De dus zoete en pijnlijke en onbegrijpelijke weemoed, dat het voorbij was en dat donderdag 30 juli nooit meer komen zou. Dat is alles en een vreemd gevoel van onvergankelijkheid. U hoorde een aflevering van Boeken, en bijdrage van de VPRO... eerder uitgezonden in 1992. Wim Brands was daarin uw gastheer. Wat een mooie radio. En wat fijn dat die opnames uit 1959 destijds op een LP gezet zijn... en ook bewaard zijn gebleven. Het zal u inmiddels duidelijk zijn, vanaf augustus zijn wij met nachtvluchten niet meer te beluisteren hier op Radio 1. Ook niet op een andere zender trouwens. En uh, nu hebben wij nog een aantal mooie boeken liggen, zogenaamde recensie exemplaren. En wanneer u kans wilt maken op één daarvan, dan kunt u meedoen aan een grappige prijsvraag. Indien uh, u daar tenminste behoefte aan hebt, en wij vinden hem zelf heel grappig. Kom namelijk eens op de proppen met een tip voor de toekomst. Jawel. Ga naar onze site nachtvluchten.fm. Klik op nachtvluchten schoonschip en geef een tip voor de toekomst. Haalbaar of niet haalbaar, geloofwaardig of niet geloofwaardig... Wees creatief. De inzenders van de meest inspirerende suggesties die gaan er met een prijs vandoor. En deze prijsvraag staat trouwens ook op teletextpagina 331. Dat voor degenen die niet over een computer beschikken. Je weet maar nooit. Maar dan moet u wel heel snel zijn met het insturen van een aanzichtkaart... waarop u dan die tip voor de toekomst aan ons uitlegt. Want u kunt meedoen tot en met 24 juli... De namen van de winnaars die worden op de Nachtvluchten-site gepubliceerd. En zij ontvangen uiterlijk in week 31 dan hun boek... of het zou ook nog een cd kunnen zijn. Dat brengt mij trouwens op het volgende, als ik het tenminste kan vinden. Namelijk, ja, de uitslag van de Jan Jansen-prijsvraag. U heeft onlangs kunnen deelnemen aan de Jan Jansen-prijsvraag... en maakt daarmee kans op een van de vier exemplaren... van het door Jos Arts geschreven boek... Jan Jansen. Wij stelden u de volgende vraag om welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp uit 1989 staat Jan Jansen bekend. En het goede antwoord is de zweefhak. De winnaars zijn Tine van het Veld uit Amsterdam, Annelies Dame van Aalsem uit Teteringen, Koosje Weterings uit Terheide en Alina Hanema uit Steenwijkerwold. Grappig. Ik denk dat het allemaal vrouwen zijn, tenzij Koosje. Nee, verkleint Koos is een meisje. Ja, dus Tine van het Veld, Annelies Dame van Aalsum, Koosje Weterings en Alina Hanema. Gefeliciteerd met die leuke prijs. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En in het volgende uur een gast. Die barstte echt van de creativiteit. Hij overleed onlangs, maar heeft heel veel bijzonder werk nagelaten. Rutger Kopland, pseudoniem van Rudy van den Hoofdakker. U hoort hem zo meteen na de klok van vijf uur. Christian Bonenbakker zit klaar voor het journaal. En we gaan dit keer vast en zeker van hem horen. Graag tot in het volgende uur.